Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. Borst werd gisteravond onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. De politie onderzoekt haar dood, al zijn politiewoord vannacht... dat hij vooralsnog niet uitgaat van een misdrijf. Pechtold wil over de doodsoorzaak niet speculeren. Els Borst was minister van Volksgezondheid in de Paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2... waarin ze ook vicepremier was... In 2012 werd ze minister van staat. Pechtold noemde haar een integer politica die wist waar ze het over had. Daarom kon ze volgens hem ook belangrijke wetten zoals de euthanasiewet met zoveel kracht door het parlement loodsen. Els Borst was 81 jaar. China en Taiwan praten vandaag voor het eerst sinds 1949 weer op hoog niveau met elkaar. De Taiwanese minister van vaste is in de Chinese stad Nanjing voor gesprekken met zijn Chinese ambtgenoot. De ontmoeting moet de spanningen tussen Peking en Taipei verminderen.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 Het weer vandaag eerst wat zon, later raakt het bewolkt... en tegen de avond gaat het regenen en flink waaien. En het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Willem de Gelder. Goedemorgen, welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. Het is 11 februari 2014, 5 uur in de ochtend. Dit uur uh, horen we hoe in Eindhoven de verjaardag van de LPF wordt gevierd. Of de laatste voorbereidingen voor de CITO-toets al klaar zijn. En uh, worden we bijgepraat over de situatie in Rusland en in Thailand. Maar uh, we beginnen met muziek van Fairgal Sharky. Goed hart van Veerkel Sharky. Dit is de wereld. Sorry. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Het eerste land wat we vandaag aandoen in Dit is de wereld, is Rusland. Ja, want hoe kan het ook anders? Hè? De Olympische Spelen is dit weekend flink op stoom gekomen. Je hoeft Nederland één maar aan te zetten of je ziet alles. Bert dokter, goedemorgen. Goedemorgen. U reist momenteel door Rusland, hè? Waar, waar, waar bent u precies in dat land? Ik zit uh, momenteel in Jekaterinburg. Uh, net achter de Oeral. Ah, dat is uh, niet echt in de buurt van Sochi, hè? Dat is uh, behoorlijk uh, uit de buurt eerlijk gezegd, ja. ja. Merkt u er nou iets van daar, dat het, uh, dat het uh, in de Olympische Spelen in Rusland is? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu uh, een week, dus eigenlijk al, al een week voor de opening... En ja, toen ik op Moskou kwam aanvliegen, ja, dan zag je wel wat uh, opschriften en uh, reclame. En daar liepen ook wel vrijwilligers rond in, in, ja, in die kleding van, van Sochi. Maar voor de rest had ik niet echt de indruk uh, dat ik in het land was... wat uh, ja, binnenkort uh, Olympische Spelen zou uh, beginnen. Nou, dat is wel opvallend. Uh, ja, dat, dat viel me ook een beetje tegen. En ik heb hier ook mensen gesproken. En ook belangrijk niet iedereen heeft, heeft de opening bijvoorbeeld bekeken. Terwijl dat wereldwijd volgens mij toch behoorlijk goed bekeken is. Dus dat, dat valt wel een beetje tegen. En ik heb nog wel wat uh, ja, tv gekeken hier. Uh, onder andere de 5000 meter hebben we bekeken in een sportcafé. Maar er waren de enige Nederlanders zeg maar, die daar naar het uh, sport keken. Voor de rest was er uh, weinig interesse. Dus geen Russen die dus, uh, daar in het café zaten? De, er zaten Russen in het café, maar die waren ja, toch wel uh, echt bezig met andere dingen. Zelfs toen de Russen aan het schaatsen waren, zaten ze niet uh, in groepen voor de tv uh, te kijken en te juichen. Nee, dat, is, uh, dat, dat viel een beetje tegen. Dus eigenlijk leeft het maar niet denk, onder de russen, mag ik dat zo zeggen? Nou, ik, ik denk dat, uh, dat het toch best wel leeft hoor, maar, maar, maar het lang niet overal. En het zal sterk afhangen van de, ja, van, van de sporten die worden vertoond. Dus schaatsen zal hier uh, is hier gewoon iets minder populair. Maar ja, ze moeten het hebben van biathlon en, en ook vooral hockey en en, en kunst, uh, kunstrijden. Ja, maar dat wordt wel massaal russen, gekeken. Ja, nou ja, de biathlon, uh, dat uh, wordt wel bekeken, ja. En maar ja, de resultaten vallen heel erg tegen. Dus dat, dat helpt ook niet echt mee. Dus over het algemeen, uh, ja, vind ik uh, ja, dat het uh, niet echt heel erg leeft hier in, uh, in Rusland. Alhoewel, er worden wel allerlei dingen georganiseerd in de, in de stad. En je hebt hier tijdens de Olympische Spelen ook allerlei uh, ja, sportevenementen voor, voor kinderen. Dus er is al aan voor, maar ja, dat je echt mensen op straat ziet of, of voor, voor, uh, met groepen voor de weten te hangen. Nee, nee, dat niet. In uh, Nederland was het NOS-journaal gisteren opende ook met de Olympische Spelen, met sportnieuws. Is dat in Rusland ook zo? Ja. Nou, je hebt hier, uh, hier een aantal kanaal en volgens mij uh, is niet elk kanaal uh, heeft je rechter voor, voor, voor, voor de uitzendingen. Want het wordt niet overal uh, genoemd. Uh, zeker zomier. He, ik heb hier de tv gekeken op een, op een kanaal en er werd ook uh, straks heel zomier uh, genoemd in een paar seconden. Maar er zijn ook kanalen waar het gewoon uh, continu doorgaat. Dus je uh, he, hebt hier een, een sportkanaal wat, wat constant natuurlijk uh, Olympische Spelen uitzendt. In aanleiding naar de Olympische Spelen in Sochi... werd er in Nederland heel veel gepraat over mensenrechten in Rusland. Homorechten vooral ja. en de vrije pers. Heeft u het daar ook wel eens ja. over met uh, de mensen in Rusland? Ja, dat komt uh, de laatste tijd uh, gezegd regelmatig uh, te sprake. En dat heeft natuurlijk ook uh, ja, van alles te maken met het uh, ja, Rusland-Nederland jaar... wat in de tijd is georganiseerd. Uh, dus er waren heel wat uh, contacten en activiteiten over en weer... En ja, dat, dat komt zeker te sprake. Zeker ook omdat vanuit Nederland natuurlijk uh, ja, behoorlijk wat uh, ja, consternatie is er geweest. Uh, vooral dan over de, ja, de, de homo-emancipatie hier in, uh, in Rusland. En ja, daar dat wordt toch wel uh, verschillend over gedacht. En dat, dat, dat merk je wel, dat uh, ja, die emancipatie hier is, is, is toch in Rusland bedoel ik, is toch heel anders dan uh, ja, bij ons in, in Nederland. Ik zie hier nog uh, ja, lang niet zo open. Als mensen hier echt uit de kast komen, wat, wat zelden gebeurt... Ja, dan, dan lopen ze kans om uh, zelfs een baan te verliezen... of, of buiten de familie te komen, uh, in elkaar geslagen te worden. Dat zijn toch wel dingen die hier uh, ja, regelmatig voorkomen. Ja, zijn dat nou de excessen? Zijn dat nou een aantal mensen die het niet zo hebben op homo's? Of zijn er ook gewoon de, de, de alledaagse rust, zeg maar? Heeft hij dat ook? Nee, nee, dat is, uh, dat is een, dat, dat een scherfbeeld. Uh, maar niet iedereen is hier uh, homofool. Maar wat men wel heeft is, uh, ja, als je homo wil zijn, uh, dat is prima, maar er vallen geen, uh, geen andere mensen mee lastig. En daarom wordt die wet, hè, die, die Poetin heeft ingesteld over die anti-propaganda-wet, ja, die wordt toch wel vrij breed gedragen hier. Terwijl daar en, in Nederland een uh, heleboel gedoe om is. Ja, en dat, dat vind we hier uh, behoorlijk overdreven. Want uh, ja, het, het stelt ook mee dat uh, het homo zijn er ook, wordt ook vaak geassocieerd met uh, ja, immoreel gedrag. Dus veel wisselende contacten. En ja, zeker ook onder invloed van de uh, Russisch-Orthodoxe Kerk uh, ja, houdt men daar niets van. En dat, dat wordt niet, niet uh, geaccepteerd. Dus uh, ja, en daarmee wordt dus ook de hamburg geassocieerd. En ja, dat, uh, dat is een beetje nat dan hier. Welke zaken zijn er in Rusland wel in het nieuws? Want u zegt uh, de Olympische Spelen zijn niet zo heel erg uh, in het nieuws. In ieder geval niet vergeleken met Nederland. Wat is er wel in het nieuws? Nou, kijk, ja, het is inderdaad uh, vrij selectief. Sommige kanalen die zijn dus wel uh, heel, heel erg bezig met de Olympische Spelen. Andere kanalen weer wat minder. De Olympische Spelen zijn wel uh, ja, heel, heel veel aanwezig op, uh, op, op internet en zo. allerlei, allerlei forums en, en, en ook in de krant. Nou, voor de rest, uh, ja, mensen maken zich zorgen over de e economie. De, de koers van de roebel, die is nog nooit zo hoog geweest. En die blijft nu een beetje hangen. Maar dat wijken ze dan aan ja, de Olympische Spelen. En dat daar zoveel vraag naar de roebel is. Vanwege al die buitenlanders. Die daar een uitgave doen. Ja, maar voor de rest ja, zijn toch veel mensen bezig met, uh, ja, met, met overleven, om het zo maar een beetje te zeggen. Ja, gewoon de, de, de dagelijkse zaken. Ja, werkloosheid? Uh, ja, werkloosheid is, is, is hier een uh, probleem. Ja, de, uh, we hebben hier afgelopen weken een aantal uh, uh, mensen bezocht die daar uh, ja, directe uh, gevolgen van ondervinden. Veel mensen komen naar de grote stad toe, bijvoorbeeld Jekedrieneburg, vanuit het noorden. Ja, waar helemaal geen werk is. En die dorpen stromen leeg. En dan hopen ze hier een geluk te vinden. Maar ja, ze komen ergens terecht. Ze moeten wat, wat, wat huren. Dat ze nou iets op kunnen brengen. Er is geen uh, officieel werk. Dus ze zijn afhankelijk van allerlei klusjes. En ja, vaak zijn het uh, gezinnen met, met kinderen. En dan is het armoed En ja, dat soort mensen... Uh, ja, die hebben nog iets anders aan hun hoofd... dan kijken naar de Olympische Spelen. Is het dan alleen maar kommer en kwel in Rusland? Nou, nee ja, nee, dat is ook een te, te En uh, Ik ben ook zeker dat mensen die wat meer betrokken zijn bij die Olympische Spelen... dat je daar een heel uh, goed gevoel over hebben. En, en de Russen zijn, zijn er trots op uh, het feit dat die Spelen door hen worden georganiseerd. En ja, de opening is toch heel goed verlopen en, en, en goed overgekomen. Dat was heel, heel erg groot. En ze hopen natuurlijk dat de Russen ook uh, ja, veel medailles gaan scoren. Hoewel dat nu nog erg uh, tegenvalt. We ja, zijn pas drie dagen bezig. Ja, erom in hun eigen sporten komen nog. Uh, het het, het hopje vooral, dat hopen ze echt op een gouden medaille. En ja er zijn nu natuurlijk ook wel, wat, ook wel wat economische ontwikkelingen. En er wordt best wel uh, geïnvesteerd. En als je kijkt in de steden, de grote steden, zoals Moskou en ook de Jekaterinburg maar ook Sint-Petersburg, Tumenn. Dan zie je gewoon heel veel uh, ontwikkelingen. Uh, veel, veel nieuwbouw, andere wegen, kantoren, winkelcentra, Dan is het gewoon een uh, ontwikkelde staat. Maar goed, kom je uh, buiten de steden, het platte land op... dan uh, waren je zo'n 65, 60, 70 jaar terug. Grote verschil. Uh, u woont niet in Rusland, hè? U bent er doorheen aan het reizen. Waarom? Ja, ja, ja ik heb uh, inderdaad wel een hele tijd in Rusland gewoond... maar ik ben weer terug in Nederland en uh, wij hebben hier een aantal uh, projecten... Uh, van onze organisatie, en dat is Mission Possible. Wij richten ons vooral op straatjeugd en uh, probleemgezinnen. We proberen te voorkomen dat kinderen uit die probleemgezinnen de straat opkomen... En wij hebben hier opvanghuizen en ook opvangcentra waar mensen uh, ja, kunnen worden opgevangen. Want vaak heb je te maken met een alcohol- of, of drugsverslaving. En ja, wij proberen uh, ja, daar wat aan te doen, zodat de uh, kinderen, zodat de ouders niet de voogdrijen verliezen over hun kinderen. En dat die kinderen in het weeshuis worden geplaatst. En, ja, en dan opgroeien uh, over het algemeen voor gevaarlijkheid. Want plaatsen in het weeshuis is, is, is geen oplossing. Dus wij hebben we hier verschillende projecten en die uh, lopen bij langs. En momenteel uh, ben ik hier met een team van Eel met de data, want er wordt een documentaire gemaakt wat uh, eind deze maand uh, wordt uitgezonden over ons werk in uh, Yekaterinburg. Nou een nobel streven. Dank u wel, Bert Dokter vanuit Rusland. Nothing Else To Do van Admiral Freebie uit Vlaanderen. We hadden eerder deze uitzending Matthijs Buikema te gast. Hij is schrijver van enkele boeken over medische missers. En hij heeft een aantal van die boeken bij ons achtergelaten. En die kunt u ontvangen door een mail te sturen naar nacht.eo.nl. Even een leuke motivatie erbij, dan kiest onze redacteur de leukste uit. En bellen mag overigens ook naar 0800-1211 als u zo'n boek wil ontvangen... Zojuist hadden wij het over Rusland en we gaan van Rusland gaan we even naar Thailand. Het land dat de afgelopen weken vol of, volop in het nieuws was vanwege de anti-regeringsdemonstraties. Maar sinds de verkiezingen horen we er een stuk minder over. Aan de telefoon Dick de Koning, onze man in Thailand. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds de verkiezingen horen we er niet zoveel meer over, hè? over Thailand. Hoe staat het er nu mee? Het is nog steeds onrustig. Uh, wel iets rustiger dan voorheen, maar... Nog steeds zijn er mensen op straat. Gisteravond waren we in het centrum bij een aantal winkelcentra... en daar was een heel groot kruispunt bezet met allemaal mensen... die uh, toespraken houden en luisteren en op hun fluitjes blazen... en uh, echt van alles doen om uh, de protesten nog maar even door te laten gaan. Maar zijn dat veel mensen vergeleken met die het, uh, die het eerst waren? Nou, minder. Minder, maar toch nog steeds... Uh, men, ja, je ziet heel veel nationalisme, heel veel vlakketjes... En fluitjes en, en uh, dergelijke allemaal in de nationale kleuren. Rood, wit, blauw, blauw, wit, rood. Is een soort dubbele Nederlandse vlag. En uh, ja, dat is er nog wel veel. Er is veel onrust. Ja, maar dan heeft u het vooral over de situatie in de stad. Hè? Want wat gebeurt er eigenlijk op het platteland van Thailand? Op het platteland zijn ook mensen aan het protesteren. Vooral boeren. Uh, dat zijn mensen die uh, uh, nog steeds wachten op... Uh, het geld van de regering die hem beloofd heeft dat ze een reis willen kopen... maar nu blijft het geld uit. Want het is, er zijn een aantal dingen verkeerd gegaan en uh, het geld komt nog maar niet. Dus die mensen gaan nu protesteren van wij willen ons geld hebben. En wat voor invloed heeft die situatie in Thailand nou op het openbare leven? Merkt u er veel van? Nou, ik merk er zelf niet veel van. want We zitten in, uh, in een rustige straat waar het verkeer niet uh, kan passeren... omdat het een doodlopende straat is... Maar... Het is wel ontwrichtend, want de economie gaat niet vooruit, maar alleen langzaam achteruit. En een aantal mensen, ik weet niet hoeveel procent, maar is aan het protesteren. Of in de avonduren, na werkuren, gaan ze naar de protestacties. Dus het wordt niet veel beter op. Het blijft heel onrustig. En het is niet helemaal meer duidelijk wie nu wie is en wie tot wie behoort. Want er zijn wel zes verschillende groeperingen die allemaal tegen elkaar inroepen. Ingewikkelde situatie dus. Is, is, ja, ja, is dat een beetje te, te zien, zeg maar? Hoe, wie wint er? Hoe, hoe gaat het ermee? Nee, dat is niet, is niet te zien. Wie er gaat winnen of hoe dat gaat aflopen. Er moet een gesprek komen. en die, uh, Dat proberen ze ook, maar dat mislukt nog. Tot nu toe steeds. Uh, komen nog niet tot, uh, tot betere afspraken. Het blijft heel onduidelijk. En het zou misschien ooit... Ja, misschien toch weer eens een koep nodig zijn om duidelijkheid te scheppen. Want de regering, de huidige interimregering, wil nog niet aftreden. Dus die houden hun poot op stijf. En de, de, broer, de grote broer van de huidige premier, die destijds premier was... en nu in het buitenland zit omdat hij niet vervolgd wil worden... heeft uh, net in de krant, uh, of stond in de krant, dat hij uh, gezegd heeft van... Uh, dit gaat slecht aflopen als jullie zo doorgaan met protesteren. Het is niet goed voor de economie en ook niet goed voor de democratie. Ja, want waarom vind, vond hij dat dan? Kijk, economie kan ik me voorstellen. Mensen die werken niet, die gaan op straat staan. Maar waarom is dit slecht voor de democratie? Omdat de verkiezingen uh, wel zijn gebeurd... Uh, maar uh, niet volledig zijn geweest. En waarschijnlijk dus, het schept het geen duidelijkheid over waar we nu heen gaan met z'n allen... En men wil zijn zusje niet meer aan de regering hebben. Uh, dus dat betekent dat ja, heel veel mensen onrustig zijn... en niet, uh, wel iets anders willen, maar niet precies aangeven wat ze dan wel willen. Heeft u nog gekke dingen meegemaakt daar zelf? Daar zelf? Uh, nee, dat hebben we zelf niet meegemaakt. Want we proberen die gebieden te vermijden. Uh, omdat je anders zou je zelfs op de foto gezet kunnen worden... en het land uitgezet kunnen worden. Je mag namelijk als buitenlander niet meedoen aan die demonstraties... en dan kun je uitgezet worden. Oh ja? Dus we proberen, proberen er echt buiten te blijven, ja. Oh, dat is wel heel streng. Inderdaad, ja, behoorlijk streng. Ja. ja want, eh, wat... en, en ook, we willen niet ge, gepakt... Uh, ja, stel je voor dat er verrassingen zijn... of dat er dingen gebeuren of bommen ontploffen. we willen er niet uh, deel van zijn natuurlijk... Dus we proberen, we proberen zoveel mogelijk uit de buurt te blijven. Maar is dat niet heel lastig voor, voor verslaggevers bijvoorbeeld, die daar naartoe gaan? De, worden die ook het land uitgezet als zij een verslag doen van zo'n uh, zo actie? Ik denk het niet, nee. Maar er zijn wel enkele verslaggevers ook al geraakt door uh, kogels. En, dus het is niet, niet echt veilig, niet echt fijn. Nee, ze dus, klinkt niet. Ontspringen. Het kan zo gewelddadig worden. Op dit moment is het nog niet gelukkig. Maar er zijn wel sinds de operaties van ongeveer drie maanden, ruim drie maanden nu... zijn er wel mensen aan dood gegaan. Als we nou kijken naar de situatie, de situatie over een jaar bijvoorbeeld. Hoe ziet u dat dan? Hoe, hoe ligt Thailand er dan bij? Het is heel onduidelijk. Helemaal niet duidelijk hoe dat eruit gaat zien. De huidige koning is nog steeds in leven, maar die is wel... 86 jaar, dus hoe lang dat gaat duren, weten we niet. Hoe lang die nog mag leven, die houdt een soort stabiliteit nog wel in stand. Als die zou wegvallen, zou het nog veel moeilijker worden. Ja, dan wordt het een nog grotere chaos? Waarschijnlijk wel, ja. Nou, laten we hopen dat, dat het niet gebeurt dan. Nee, inderdaad. Want de, de kloof tussen rijk en arm wordt groter. De middengroep wordt ook groter. Dus de, de mensen, de midden, middenklasse. Krijgen daardoor meer stem en willen meer stem. Ja, het is, het is moeilijk om het allemaal in balans te houden. Dik de Koning vanuit Thailand, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Dit is de nacht. De EO. De zonnige klanken van Jimmy Cliff. Sunshine in the Music uit 1984. Het is 11 februari en dit was de dag dat in 2002 de LPF werd opgericht. De lijst Pim Fortuyn was het gevolg van oneenigheid tussen Leefbaar Nederland voorzitter Jan Nagel. Wie kent hem niet? En lijsttrekker Pim Fortuyn over een interview dat uh, Pim Fortuyn had gegeven. Het blijkt de start van een roerige politieke periode. Bij mij uh, aan de lijn is Rudy Reker. Goedemorgen. U bent uh, lijsttrekker en fractievoorzitter van de LPF in Eindhoven. Is het uh, eigenlijk een dag om te vieren of om te gedenken vandaag? Uh, allebei eigenlijk niet. Kijk, het is zo dat Pim Vertuin op 11 uh, februari 2002 de beslissing heeft genomen... om voor zichzelf uh, te beginnen en de eigen lijst Pim Vertuin op te richten. En die is dus officieel de 14e, een paar dagen later werd de notaris starten gepasseerd. Dus de officiële oprichting is eigenlijk een paar dagen later, op 14 februari 2002. Uh, de Gaat de... u het dan wel vieren dan? Uh, dan gaan wij het niet vieren. Wij hebben wel een persbericht uitgegeven. Uh, om uh, zeker tegen de verkiezingen, om te herdenken dat het uh, niet wel onder de aandacht te brengen van de mensen. Want dat is alweer 12 jaar geleden. Ja, dat, dat is de... al een tijdje terug. Ja, ja, maar de tijd gaat schuurlijk hard. En als je dan nou eigenlijk kijkt naar de politiek, dan is er eigenlijk weinig gebeurd. Van alle problemen die Pim Fortuyn destijds heeft benoemd. De landelijke LPF, die bestaat inmiddels uh, al een hele tijd niet meer. En andere lokale LPF-fracties, die hebben wel de letters gehouden, maar de naam veranderd. Ik kan een lokale politieke federatie herinneren. Uh, u bent nog de enige partij die uh, lijst Pim Fortuyn heette, uh, toch? Dat is inderdaad juist. En daar zijn wij ook heel trots op... dat wij nog steeds de naam Lijst Pin Fortuyn uh, kunnen gebruiken en mogen gebruiken. En, uh, en ook blijven gebruiken. Is dat niet raar? Want Pin Fortuyn zelf leeft niet meer... dus hij kan ook niet op uw lijst staan. Uh, nee, hij staat niet op de lijst. Maar Pin Fortuyn was wel allemaal in de lijsttrekker. En Wij zijn een lokale partij. En uh, lokaal, goed, de naam is er. De partij is op Pin Fortuyn, uh, dus het is zij partij, en daar zijn wij in Eindhoven een klein afdeling van. Alleen helaas, wij zijn inderdaad de laatste die onder die naam verder gaat. Dat wil niet zeggen dat die andere partijen die de naam LPF nog steeds hanteren, waar LPF voor een andere naam staat, uh, dat die een andere gedachte moeten hebben aangenomen. Zo is het ook weer niet. Alleen het is jammer, de eenheid is natuurlijk weg en ik ben ervan overtuigd. Als iedereen nou de naam lijst Pim Vertuin had aangehouden, ja dan hadden we nog steeds meer afdelingen gekomen van de lijst Pim vertuin. Want u staat nog voor het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Kunt u dat uitleggen? Waar staat u dan precies voor? We staan nog steeds voor openbare orde en veiligheid. En dat is wat Pivotuin ook heel sterk op heeft ingezet. Uh, het immigratiebeleid. En dan hebben wij dan het lokale immigratiebeleid. En daar bedoel ik met name mee de kansen armen die uit Oost-Europa komen. En de, ja, dat wij het toch goed in de gaten moeten houden. Dat er niet te veel uitkeringen naar die kant op stromen. Want je weet het is heel gauw gebeurd. En dat heeft er alles te maken. En dat is ook weer een hot item van ons. Is de bureaucratie die wij in Eindhoven hebben. En niet alleen in Eindhoven. Ik denk in heel Nederland. Het kwaliteit van ambtenarenapparaat, uh, Met daarbij de verhoging van alle kosten. Dat de leegste kosten ontzettend omhoog lopen. Het aantal uren wat men zegt te investeren. Dat is allemaal items die wij hanteren. Uh, uh, niet te vergeten de financiën en de werkgelegenheid. Met daarbij gekoppeld de armoedebeleid. En wat een heeft weer met een ander te maken. En dat zijn toch allemaal grote zaken die, uh, die diep raken in, uh, in de gedachten van de mensen... die op dit moment daarmee te maken hebben. Ja, Pim Fortuyn, het lijst Pim Fortuyn was natuurlijk een landelijke partij. Is het niet lastig om dat naar gemeentelijke issues te, te vertalen? Uh, het is eenvoudig als u denkt. Toen wij in Eindhoven begonnen, wij zijn uh, in 2014, dus tien jaar geleden... ...dat de afdeling Eindhoven is opgericht... ...dus pas twee jaar na de dood van uh, Pippertuin. In 2006 hebben wij voor de eerste keer meegedaan... ...aan de gemeenteraadverkiezingen. Uh, toen hebben wij het handboek gehanteerd... ...of het boek gehanteerd, ik zeg het handboek... ...maar in wezen is toch zo... Uh, ...van uh, de tuin van 7 jaar van 8 jaar paars. Dat hebben wij gehanteerd. En dat vertaalt naar het, uh, naar het lokale. En natuurlijk je moet je actueel blijven... ...en elk jaar moet je dat, uh, dat, dat aanpassen... Maar ik denk dat Tim tevreden zou zijn met, uh, met, ons, uh, met ons programma... met ons verkiezingsprogramma voor de komende jaar. Ja, want in, u, u had het er net al over, de verkiezingen van 2006 voor de gemeenteraad. Toen uh, kwam uw partij met één zetel in de gemeenteraad. Nu heeft u er twee. En volgens peilingen en prognoses zou het kunnen dat u uh, er nog wel eens meer gaat halen. Ja, hoe hoe heel, doet u dat? Ja, dat zit heel begin. in. Uh, wat ik al zeg, wij, hebben, wij, wij doen ook wat we zeggen. Als wij zeggen goed, we zijn van veiligheid, dat is niet zomaar een papieren kreet. Nee, daar zijn wij ook echt voor. Wij hebben ingezet op meer kamatoezicht op plaatsen waar het nodig is. We hebben ingezet op wijken die op een gegeven moment door hangjongeren geterritoriseerd werden. Kijk, en het mooie voorbeeld is dat ik in het begin van een periode kreeg een man aan de telefoon. Hij zegt in de rekening: Wij zijn al zeven jaar met de politie bezig. En de politie zegt: Ja, we doen er niks aan. Zoek het maar uit. Ik zeg: Wat zegt u? Ja, ik heb die zwarte en Nou, dan wil ik die brief wel eens graag hebben. Nou, het heeft me 2,5 jaar gekost. Echt gekost om me constant er tegenaan te schuppen. Opnieuw ze ochtend om 7 uur stond ik daar. S'nachts om 12 uur stond ik in de wijk. Op zondag, op, op, op alle dagen. Maar het is, het is wel rustig gebleven nou. Op een gegeven moment heeft men daar ingegrepen... Kijk, en je kunt de mensen toch... En dat was een nieuwe wijk, dat was geen oude wijk, waar het Marokkanen, nee, het waren allemaal Nederlandse jongens die dat deden, die aan het vervelen waren. Dus daar, daar ging het niet om. Maar wij hebben het wel stilgekregen, alleen het heeft ontzettend veel geheim gekost. En normaal moet het toch zo zijn, als de burgemeester hoort, van, luister, in die wijk is er onrust. Ja, dan moet je daarop inspringen. Dat moet uh, geen 2,5 jaar werk duren van, van, een, uh, van een raadslid. Dat is eigenlijk Na, naar de burgers luisteren, dus eigenlijk? Ja, naar de burgers luisteren, bij burgerparticipatie. Nou, dat woord kennen wij hier wel, maar het wordt niet gehanteerd. We gaan uh, natuurlijk binnenkort stemmen uh, in, in maart voor de gemeenteraad. Nou, dan kunnen mensen in Eindhoven uw, uw partij stemmen. Maar landelijk kunnen ze niet op de LPF stemmen. Wat, wat doet u dan? Op welke partij stemt u dan? Nou, dat mag je best weten. De partij die dichtst bij de burger staat. Uh, ...landelijk is de partij van, uh, van de heer Wilders. Dat is de PVV. Oké, okay, en uh, zou u dan niet uh, liever als lokale afdeling van de PVV verder gaan? Of kan dat niet? Uh, of dat kan, dat weet ik niet. Wat, wij, wat ik net heb gezegd, en dat staan we nog steeds achter. Wij zijn trots dat wij de naam van de lijstpivotuin mogen gebruiken... ...en nog steeds kunnen gebruiken. Dus er is geen enkele reden om uh, over te stappen. Kijk, en van de andere kant, ik loop er langer nog mee in de politiek. We hebben toch wel ingangen, zowel in Den Haag als in de, als in de provinciale staten, als in Brussel. Dus mocht u we iets weten, dan kunnen we altijd nog ergens uh, terecht. Dat is niet het probleem. Maar waar het de mensen om gaat, in Eindhoven, of in de lokale, in de, dat is de lokale politiek. Dat raakt de mensen het hardste. Meneer Reker, dank u wel. Ik wens u uh, veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u nog op campagne? Uh, wij gaan zeker op campagne, ja. Deze week komen we zijn de volgens gelang en dan uh, gaan we er hard tegenaan. En ik denk wel dat wij ons zetelaantal aantal om zullen verdubbelen, minimaal. Ik wens u veel succes. Rudy Reker, de fractievoorzitter van de lijst Pim Fortuyn in Eindhoven. Ja, ik zei het net ook al, we hebben wat boeken van Matthijs Buikema... over medische missers hier liggen. Die kunt u ontvangen door een mailtje te sturen naar nacht.eo.nl... of even te bellen naar 0800-1211. Geef even uw motivatie waarom u zo'n boek wil hebben... en wie weet ontvangt u er eentje.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 Separate our oh, love. No. George Girls for you. U luistert nog steeds naar Dit is de Nacht op radio 1. Mijn naam is Willem de Gelder. En dit wordt de dag dat bijna alle leerlingen uit groep 8 zich weer in het zweet mogen werken met de CITO-toets. Vanaf vandaag worden ze drie dagen getest op hun opgedane kennis van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Projectcoördinator Anja de Wijs, goedemorgen. Goedemorgen. Welke onderdelen staan er vandaag op het programma? Nou, we beginnen met taal, het onderdeel spelling en daarna begrijpend lezen. En daarna gaan we rekenen. En dan uh, gaan we weer een keer taal doen. En dat is dan het onderdeel schrijven van teksten. Of ja, eigenlijk tekstrevisie. Nou, dat klinkt alsof we na één dag dan al een boel uh, hebben gedaan. <laughs> nou, we hebben ook al flink wat gedaan hoor. Want uh, ja, ik ben ook vergeten te vertellen, we doen ook nog natuuronderwijs voor de leerlingen die wereldoriëntatie doen. Dus uh, ja, vier vakken vandaag, zeg maar. Zo, dat is wel flink. Ja. ja. En uh, de volgende dagen dan, woensdag en donderdag? Ja, dan krijgen we toch telkens weer vier onderdelen. Uh, morgen dan, uh, gaan we studievaardigheden doen. Dat zijn de onderdelen studieteksten, uh, naslagwerken, tabellen en grafieken. En we gaan weer rekenen. En dan uh, als uitsmijter aardrijkskunde op woensdag. En op donderdag doen we taal, woordenschat, weer schrijven, nog een keer rekenen, nog een keer begrijpend lezen... en uiteindelijk geschiedenis. Nou, ik ben blij dat ik geen twaalf meer ben. <laughs> Hoe, hoeveel, uh, hoeveel leerlingen uh, gaan zich vandaag in het zweet werken? Wat zegt hij? Hoeveel leerlingen gaan zich vandaag in het zweet werken? Nou, wij schatten ongeveer 160.000. Zijn de vragen elk jaar helemaal nieuw? Of gooit u er ook wel eens een uh, vraag uit 1998 doorheen, bijvoorbeeld? Nee, nee, die zijn echt uh, 100% nieuw. Oké, okay, dan worden elk jaar worden die weer, uh, worden die weer helemaal opnieuw gemaakt. Ja, ja. Nou, waarom voor is het onderdeel dat? Wereldoriëntatie, het onderdeel Wereldoriëntatie, dat boekje, dat gaat drie jaar mee. Oké, okay, wa wa want waarom uh, geen oude vragen recyclen? Dat scheelt een heleboel werk, toch? Ja, maar ja, het is toch niet helemaal eerlijk, denken we. Want ja, sommige leerlingen die oefenen best wel veel met oude toetsen. En het zou natuurlijk heel raar zijn als ze dan vragen tegenkomen die ze al geoefend hebben op school. Ja, dat is waar, ja. Want uh, over dat oefenen gesproken, dat is nu veel in het nieuws... dat er uh, tegenwoordig getraind wordt voor de CITO. Je kunt ja. zelfs mensen inhuren om jouw kind te trainen... om een zo goed mogelijke CITO-score te halen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat klopt. Ja, wij vinden dat erg jammer. Um, het punt is een beetje van... stel dat het zou lukken om die CITO-score omhoog te krijgen... het enige wat je daarmee bereikt... is dat je misschien wel een te hoog advies krijgt voor het voortgezet onderwijs. En dan zou je door een te hoge CITO-score misschien op een onderwijstype terechtkomen... wat niet goed bij je past. Ah, dus dan krijg je een, een paar jaar later een probleem. Ja, ja, klopt. Ja. Want er wordt wel heel zwaar getild aan die CITO-score, toch? Uh, wat vindt u daarvan? Ja, het is een beetje verschillend, hoor. Van, um, sommige scholen, gemeentes gaan er heel goed mee om, zeg maar. Precies zoals het bedoeld is. Die beschouwen het echt als een advies. En naast het advies van de leerkracht... Maar ja, er zijn ook scholen die echt een soort ja, minimumgrens stellen. Van, ja, bijvoorbeeld, als je minder uh, punten hebt dan 545... dan kom je bij ons niet binnen. Nee, dat is een soort selectie aan de poort. Ja, klopt. Ja. Uh, er zijn een heleboel ouders en die hebben zoiets van... mijn kind die vindt dit allemaal moeilijk. Die, uh, die is er heel zenuwachtig over, over die cita toets mm. Daar zou dat trainen misschien toch wel voor zijn. Een soort, soort zenuwen onder controle krijgt training. Ja, uh, ik denk niet dat het nodig is. Natuurlijk, dus dat je wilt zeggen van ja, makkelijk praten. Maar um, ik weet niet. Um, stel dat mijn ouders mij op zenuwtraining zouden sturen, speciaal voor de CITO-toets. Nou, ik weet niet of het beoogde effect zou hebben hoor. Want, want nee, dan, dan word je ik je misschien nog van, zenuwachtiger van. Ja, dan word ik. Ik zou er nog zenuwachtiger van worden. En denk van: oh, dit is wel heel belangrijk dat mijn ouders mij speciaal op training sturen. Ja, ja nee, dat, uh, dat is waar. Uh, het is nu februari, dat is natuurlijk redelijk vroeg om zo'n toets af te nemen. Nou zijn er een aantal politieke partijen, uh, D66 bijvoorbeeld... die wil graag die toets wat later in het jaar. Is dat een goed idee? Ja, ik denk dat het een goed idee is. Um, de toets heeft eigenlijk de afgelopen jaren te veel uh, waarde gekregen. Zeg maar. Die wordt ja, gebruikt op een manier waarop ze niet bedoeld was. En zoals ik al zei, het is echt bedoeld als een advies. En naast het advies van de leerkracht... Maar tegenwoordig wordt het zo'n beetje als valbijltje gebruikt... van je komt wel of je komt niet bij ons binnen. En als de toets verplaatst wordt naar april, is het idee eind april... met ingang van, voor, van volgend jaar... dan is dat schooladvies al voorafgaand aan het CITO-toetsadvies. En dat geeft het schooladvies weer een veel belangrijke plaats. En maar... ik denk dat dat heel goed is. Dat heeft ook weer een nadeel, toch? Want als een docent een kind niet goed inschat bijvoorbeeld... dan dan kom je misschien juist op een te laag niveau. Of ja, op een te hoog, het dat kan natuurlijk ook. Dat kan, maar ik, nou, ik heb met dat betreft wel een hoge pet op van de, van de leerkrachten. Die kennen het kind natuurlijk al heel lang. Hè? Zeker als je inderdaad ook de leerkracht van groep 7 daarbij betrekt. En uh, ja, ik verwacht dat het kan, de kans op te laag of te hoog inschatten... is niet zo heel groot. Hoor. We merken ook dat de uitslag van de CITO-toets... in bijna alle gevallen overeenkomt met het oordeel van de leerkracht. Maar voor die gevallen waar de leerkracht inderdaad te laag zou inschatten... is bedacht dat dan de CITO-toets, als die een hoge uitslag geeft... dat die dan ook nog in het oordeel betrokken moet worden. Dus het is niet zo dat de leerkracht zomaar een te laag advies kan geven... Als dat gecorrigeerd wordt door de CITO-toets... of ja, door de centrale eindtoets, zoals die dan volgend jaar gaat heten. Dan is het de bedoeling dat de school dat advies heroverweegt... De afgelopen tijd hebben wij een boel gehoord over examenfraude. Allerlei scholen in Rotterdam en dergelijke. Ja? Uh, geldt dat voor de CITO-toets ook? CITO-fraude komt dat voor? Mm, nee, gelukkig niet. Maar nee, dat valt toch wel mee. Ja, het is natuurlijk wel zo van... De toets is wel wat belangrijk aan het worden. Een beetje te belangrijk. En dan ga je natuurlijk toch het risico lopen dat mensen... Ja, proberen om de score op te, op te vijzelen of ermee gaan frauderen. Maar gelukkig is tot nu toe zijn daar niet veel gevallen bekend. Dus daar zijn we wel echt blij mee. Want ja, het is ook maar gewoon een toets. Het is geen examen. Daar hangt allemaal niet zoveel van af als dat je soms de indruk krijgt. Maar ook uh, geen gestolen cita toetsen bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. We letten er wel op natuurlijk hoor. He, we houden het een beetje in de gaten, we kijken op internet, we zoeken daarna. Maar uh, nee, ja, neiging om het af te kloppen, maar geen gestolen CITO-toetsen. Gaat er nou eigenlijk nog wat mis op zijn eerste dag CITO-toets? Um, nou, op de eerste dag um, valt het eigenlijk wel mee. Er gaat heel soms wel eens wat mis vooraf. He, dat, uh, dat zou gewoon kunnen dat bijvoorbeeld de school vergeet om bepaalde uh, toets te bestellen. Dan krijgen we een soort spoedzending, het nog naar de school. Dat soort dingen gaat altijd, dat, meestal in de dagen voorafgaan van de toets. Ja, vandaag gaat nou de boel uh, van start, de CITO-toets, ja. uh, tot en met donderdag. Ja. Daarna, heeft u dan vakantie? Nee, nee, daarna krijgen we het nog steeds heel druk. Want dan moeten al die antwoordbladen moeten verwerkt worden. En de scores moeten berekend worden en de rapportages moeten in elkaar gezet worden. Dus uh, nee, daarna is het nog volgens geen vakantie. Ja, en wanneer wel? Um, ik denk mm, ongeveer half maart. Dan kunnen we een beetje achterover gaan leunen en zeggen van poeh, hè het is zeer gelukt dit jaar. Dan mag u nou naar uitkijken. Ja, ja, dat doen we ook. Anja de Wijs, projectcoördinator van de CITO. Dank u wel. Geen dank hoor, graag gedaan. Don't go If you can't do the time mm -hmm. Don't do it Price, no, don't do it. Uh, don't do it. And don't run your feet down no dead end street. I get hurt. Mm -hmm. Don't do it. And don't run away till you hear what I say.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 Without giving away van Ilse de Lange en daarvoor Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme... in Dit is de Nacht op Radio 1... En we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van Dit is de Nacht op Radio 1. Mijn naam was Willem de Gelder. In deze uitzending onder meer aandacht voor afluisteren voor medische missers. Voor de CITO-toets, de LPF, die tien jaar of 12 jaar geleden werd opgericht in Rusland en Thailand. Terugluisteren van deze aflevering. Dat kan op www.eo.nl/slash ditisdenacht. Daar kunt u de hele uitzending terugluisteren. Ik wil graag uh, al mijn. Mijn gasten bedanken. Dat was uh, onder meer uh, Matthijs, die uh, een boek schreef over medische missers. Matthijs Buikema is dat. Ook um, Harry Blok, die is uh, letselschade advocaat en uh, verder de directeur van Bits of Freedom... en natuurlijk de Bommelband die bij ons een aantal liedjes kwam spelen. Ook uh, dat is terug te horen op www.eo.nl slash ditisdenacht. Straks hebben wij het Radio 1-journaal op Radio 1. En uh, daar is natuurlijk veel aandacht voor het overlijden van Els Borst... de minister van staat en oud-minister in de Paarse kabinet. En uh, Marcel en Frederik die, uh, van het Radio 1-journaal... Die blikken vooruit op de dag van de waarheid voor minister Plasterk. Mag hij verder als minister? Of wordt zijn onthandig optreden bij Nieuwsvoort in oktober hem uiteindelijk toch fataal? Verder hebben we uitgebreid aandacht tussen drie en vijf aan medische missers. En later vandaag volgt de uitspraak in de zaak Jansen Steur... Ook uh, daarvoor, uh, daarover wordt u natuurlijk bijgepraat in het Radio 1 Journaal. Verder uiteraard veel sport. De Olympische Spelen, dag 4 staat op het programma. Zo meteen om 6 uur uh, onder, uh, onder meer curling. Daar is Nederland uh, helaas niet aan mee. Freestyle skiën hebben we nog vandaag. Langlaufen, ijshockey, snowboarden en ook schaatsen. Met uh, Margot Boer en Lotte van Beek. Zij uh, gaan bij de 500 meter los bij uh, in Sochi. Ik dank u heel erg voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft van dit is de dag van de evangelische omroep. Mijn naam is Willem de Gelder.